Middernacht, het begin van zaterdag 7 januari. Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Mensen die in het noordoosten van Groningen zijn geëvacueerd vanwege het hoge water... hoeven vannacht toch niet in een sporthal te slapen. De meeste van de 800 evacuees kunnen terecht bij familie of vrienden. Voor de rest heeft de gemeente Ten Boer een hotel geregeld. 40 bewoners weigeren te vertrekken. Zij worden met sirenes gewaarschuwd, mochten de dijken het begeven. In Friesland worden ernstig verzwakte dijken en kades verstevigd... over een lengte van in totaal 700 meter. Het is een voorzorgsmaatregel. Er is geen direct gevaar, zegt de dijkgraaf. Verder zijn de waterschappen volop bezig met het spuien van water richting zee. Waterschap Hunze en Aas heeft de afgelopen dag zo'n 4,5 miljoen kubieke meter water gespuit. Daarmee is het waterpeil in de binnenwateren in Oost-Groningen zo'n 30 centimeter gedaald. Ook vannacht zetten de Groningse waterschappen de spuien open.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 Onbeschrijfelijk Luguber was het beeld dat zich op de begane grond aan ons voordeed. In één fatale seconde waren twee sneltreinen. één met bestemming Rotterdam en de andere rijdende in de richting Amsterdam... als door een reuzenhand in elkaar en gedeeltelijk van de rails gedrukt. Ja, dit vreselijke ongeluk gebeurde om 18 minuten over negen... ochtends op 8 januari 1962. Gevolg 93 doden en 54 gewonden, waarvan velen heel zwaar. Aanstaande zondag is het dus precies 50 jaar geleden... en dan wordt in Harmelen, eindelijk zou je kunnen zeggen... een monument onthuld ter nagedachtenis aan die ramp... en natuurlijk aan de slachtoffers die toen vielen. Zondag wordt ook zowel op RTV Utrecht als op Omroep Max... een documentaire over die treinramp uitgezonden. De maker van de documentaire is vannacht te gast in Caseluna... en dat geldt ook voor een van de geïnterviewden. Een man die destijds in een van die treinen zat... en, en dus ja, bij was en ja er in dringend over kan vertellen. Beide zijn de komende 45 minuten te gast in Kaas de Erwin Raasveld, de documentairemaker, ja. en uh, Wouter Ruberg, dat is uh, ja, de meneer die erbij was. Hartelijk welkom allebei. Hallo. Hallo. Um, Hallo. Erwin, kun, kun jij even beschrijven hoe dat 50 jaar geleden is gegaan? De ene trein kwam uit Leeuwarden, de andere uit Rotterdam. Uh, ja, er kwam een hele grote sneltrein uit Leeuwarden. En die uh, had een beetje vertraging opgelopen in Utrecht. En die zou elkaar kruisen. Uh, of de, de, dan was er nog een stoptrein uit Rotterdam. En die ging elkaar kruisen in Harmelen. Dat is een gelijkvloerse kruising. En het was normaal, zouden we daar minuten tussen hebben gezeten. Maar door de vertraging kwamen ze, uh, was zeg maar, uh, kwamen ze bij elkaar. Ja, het was heel mistig die dag. Het was heel mistig. En. Um, nou ja, toen was er een, een, een, toen was er een ge geel sein. En daar is de ene machinist doorheen gereden. En toen reed hij op volle snelheid in de andere. Ja, en dat was dus om 18 minuten over 9. 19 over. Uh, zo, echt, 19 over 9? Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Dat valt ja. thuis op ja. de gegevens over die, <laughs> al die feiten over de rand. Ja. Die verschillen heel erg van elkaar. Ja, maar goed, 25, of gewonden, 54 ja, gewonden. Ja, precies. 91, 92, ja, 93. gewond, wanneer ben je niet. Nee, goed. Ja, precies. Nou, dat soort dingen. Uh, meneer Ruberg, ik mag ook uh, Jus zeggen. Ja hoor. Hebben we net afgesproken. Jij um, zat in die trein. Kun jij... Hoe, hoe, hoe helder zijn de herinneringen aan die dag? Aan bijvoorbeeld het moment dat je in die trein stapte? Het uh, moment dat ik in die trein stapte... Uh, uh, uh, ja, daar heb ik geen speciale herinnering aan. Ik uh, ben met een vriend... Uh, Zouden wij die dag naar Amsterdam gaan? Uh, wat eigenlijk een, uh, een leuke dag uh, beloofde te worden. Dat eindigde uh, in een nachtmerrie. Ja. Uh, ja, we zaten in de trein achteruitrijdend en uh, voor mij zat de meneer de krant te lezen. En uh, op een gegeven moment, na woorden, kort na woorden, uh, is die fatale klap gekomen. Waar ik overigens uh, niets van gemerkt heb. Uh, ik ben uh, enige tijd bij het bewustzijn uh, geweest. En op een gegeven moment uh, uh, ja, ontwaak je daaruit en dan. Uh, ja, dan ben je er geen gedesoriënteerd om je heen. zie je mensen liggen. Zelf uh, uh, ja, lag je ook half uh, van de bank af. En uh, ja, het, ene, het eerste wat er in me opkwam uh, wegwezen hier. Hè. Dat was het eerste gevoel. Ik kreeg de indruk dat de trein ontspoord was. En toen hebben we de, zeg maar, de deuren opengemaakt. Ja. En toen zijn we naar buiten gesprongen. Was je gewond? Ik uh, was niet gewond, nee. Helemaal niks? Geen schammertje? Ja, ja. Nee, niet echt. Nee. Nee. Ik had wel en... pijn in mijn hoofd en pijn in uh, mijn lijf. Maar ja, ik denk dat dat meer kwam door het gevoel dat je achterover gedrukt werd in de, in, in de bank. Ja. Dan dat het echt iets uh, zeg maar beschadigd is. En je bent dus even buitenwesten geweest. misschien ja, Buiten he bewustzijn, he ja. Heel even. En, en dan kom je bij. En wat zag je dan om je heen? Nou, ik zag, hem, ja, eigenlijk zag ik uh, in eerste instantie helemaal niets uh, gedesoriënteerd. Het eerste wat ik me opkwam, welk station zijn we. Ja, heel, heel raar. En, uh, en dan zag je om je heen allemaal mensen ja, liggen uh, door elkaar heen. En op een gegeven moment kom je tot besef van ja, er is iets ergens gebeurd. Wat in uh, eerste en je instantie dacht het bij me was. Ja, ik dacht eerst dat het ontspoort was. Dat was het eerste uh, ja, idee wat ik daarbij had. De trein stond ook scheef. En, uh, maar ja, het was ook het gevoel van... ik moet hier uh, weg, ik wil weten wat er aan de hand is. Maar, maar waar, waar zaten er veel mensen in die coupé? Ja, in die coupé zaten, zaten veel meer mensen. Uh, ja, het toeval wilde dat in, in Rotterdam... We zouden eigenlijk een andere trein nemen... De, ik ging met een vriend, uh, waarvan, die kwam met een streekbus... waarvan de aankomsttijd van die streekbus ongeveer gelijktijdig was... met de vertrektijd van de trein. Dus die trein uh, waren we al gegaan dat we die niet zouden halen. En, maar uiteindelijk, uh, ja, als gevolg van... Uh, ja, misschien dat die bus eerder is aangekomen... of die trein uh, later is vertrokken, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk uh, hebben we hem nog gehaald. En dan denk je, mazzeltje? Ja, toen zijn we al voor gesprongen, want hij stond op vertrek. En toen konden we die naast elkaar zitten... En uh, toen zijn we in Rotterdam-Noord uh, naar achteren gelopen. Want daar hadden we de mogelijkheid om naast elkaar te zitten. En dat is eigenlijk onze redding geweest. In het uh, voorste deel van de trein, daar is uh, eigenlijk niemand uh, levend meer uitgekomen. Jeetje. Bij mijn uh, weten. Een aaneenschakeling van uh, toevallig reden rare, ah. ja, ah. rare feiten. Ja. En, ja. En, en dan, is het dan niet zo dat als die klap geweest is en je komt bij... dat er dan helemaal erg wordt om je heen... Iedereen om hulp roept en pijn nou, heeft. Op het moment zelf uh, was in, in de trein uh, van achteruit... hoorde je wel mensen, want wij wilden naar buiten. En die zeiden van binnen blijven, want er staat stroom op de rails... of op, op uh, de bovenleiding. Maar ja, we, we hadden toch het gevoel... instinkmaken, dan moet je weg, uh, weg zijn. En wat ons buiten uh, opviel, was dat het ontzettend stil was. Uh, bijna oververdovend stil. Echt waar? Ja, en... Uh, ja, hing een, ja, het was mistig en uh, vochtig weer. Het was een surrealistisch uh, aanblik. Hè. Voor je was een grote uh, hoop vervrongen staal. En uh, ja, de stilte dat was wat uh, heel sterk opviel. Dat duurde overigens maar uh, ja, misschien een halve minuut. En toen hoorde je vanuit uh, ja, die massa staal menselijke uh, stemmen. Mensen roepen en uh, om hulp vragen. Ja. Hoor je die nog steeds? Nou, nu, nu niet meer, maar ik heb daar wel, uh, vooral de eerste jaar, toch wel verschillende keren als dat in de belangstelling kwam op het journaal. Of, uh, dan heb je wel die, die herinnering eraan, ja. ja. Wij gaan er tot kort voor voorheen over praten. Erwin Raasveld en Wouter Ruberg zijn te gast in Casaluna. Uh, als u uh, dat wil, dan kunt u op onze Facebook-site een foto van beide heren zien. Dan weten we ook hoe de gezichten, erbij, of de, de gezichten zijn die erbij passen. Uh, en nu ik het toch over het internet heb, is het ook goed om nog even te wijzen... op onze site casaluna.ncrv.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. En dan had u dus kunnen lezen dat twee, deze twee heren vandaag te gast zijn. En als u dit gesprek morgen wilt terughoren of u kunt het nu niet helemaal afluisteren... u kunt het dan podcasten of luisteren via de site, site uh, radio1.nl. Gaan we nu even luisteren naar het antwoordapparaat dat gisteren is ingesproken door Guylaine Plag. Er is één nieuw bericht. Hoi Klaas met Guylaine. Jij praat uh, vannacht over de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis... met documentairemaker Erwin Raasveld en een passagier van toen, Wouder Ruberg. Wat verband hebben zij samengekregen door het maken van die documentaire? Ik jullie een mooi en indrukwekkend gesprek. We beginnen gelijk allebei te lachen. Nou, wat een leuk ritje naartoe. We hebben de hele tijd nog even uitgewisseld hoe het allemaal ging en hoe het allemaal gegaan was. Maar, kijk, wij hebben elkaar twee keer ontmoet, één keer ontmoet. Ja, Zeker. twee keer hebben we elkaar ontmoet. En een paar keer aan de telefoon gesproken. Ervoor, ja. ja. En um, Maar ik moet wel zeggen dat toen, toen jullie kwamen met uh, de vraag van wil ik komen, toen dacht ik wel direct aan Wouter om mee te vragen. Ik had wel het idee dat het met het interview. Uh, was het een van de. nou, ik vond het interessantere interviews. En uh, er kwam een mooi verhaal uit en ik kan goed vertellen. Dus ik dacht, nou, dat, dat, klikt wel. Ja. dat klikt er ook wel. Maar is dat dan uh, zo dat als het ergens over gaat. He, want dit gaat natuurlijk heel erg ergens over. er komen hm. emoties bij kijken in zo'n interview. Het, ja, weet ik veel, pijn, uh, moeilijke herinneringen. Dat, hm. dat dan de band toch wat sterker wordt met de geïnterviewde? Nou, ik weet niet of het wederzijds is. Ik denk meer eigenlijk vanuit mij, omdat ik ze dan... Ik krijg er wel meer mee met mensen als je op een gegeven moment tot een diepere laag komt. Maar ja, dat hoeft niet wederzijds te zijn. Want voor hun is het uh, een vertelling die ze misschien vaker hebben gedaan. Of dat is... Maar ja. Hoe was het om het verhaal aan Erwin te vertellen? Ja, ik vond, ik vond het wel moeilijk. Uh, ik heb er eigenlijk... Uh, er is nooit een gelegenheid geweest om het hele verhaal te vertellen. En dat is bij... Uh, bij het wel gebeurd. Uh, we hebben het... Uh, ja, heeft me in ieder geval op mijn gemak gesteld. Want het valt niet mee om... Uh, want het is niet alleen het vertellen, maar bij het vertellen komen ook beelden bij je op. Waardoor je toch weer eenmaal raakt. Doordat er de laatste tijd erg veel belangstelling is uh, in de media. Ja. Uh, raak je er ook veel meer aan geweten. Ik denk dat ik er nu ook veel meer afstandelijk over kan praten. Ja. Maar in de tijd dat die opname plaatsvond, dat was in, nou, ik denk begin november. Mm -hmm. dan, uh, Toen was ja, de rest van Nederland er nog niet zo mee bezig? Nee, precies. En, dan, uh, ja, en ook zelf ben je er niet mee bezig geweest. Waardoor het allemaal weer, zeg maar, uh, uh, ja, ongecontroleerd als het ware, uh, naar boven ja. komt. Ja. Want hoe is dat eigenlijk uh, verder? Want jij hebt ook bijvoorbeeld een documentaire gemaakt over de koersker. Daar heb je nog een prijs ja. mee gewonnen: de NL Award. Dat is voor, voor het mooiste. Beste documentaire van 2000, afgelopen jaar. Ja, dat is te gek. Ja. Nou, ja. Gefeliciteerd. Ja, was leuk. Met, de, met de broers hè? Jan en Frans van Zeuvel van, van, van Mamoet, die de koers naar boven hebben gehaald. Dat is ja. natuurlijk... Ben je daar toen bij geweest dan? Nee, zo, zo leuk was het niet. Nou, <laughs> ja, dat is helemaal. Ik weet niet of dat zo altijd leuk was trouwens. Nee, nee, helemaal niet. Maar om daar een documentaire Maar te dan bij je misschien ook wel iets op met je, met je gasten. Nou, dat was wel leuk, omdat het gewoon twee leuke mannen waren... waar je mee goed kon praten. En ik had, ik weet, ik had een keer een voorgesprek met ze gehad... en toen praten ze met me alsof ze in de kroeg zaten. Yeah. Dus toen dacht ik, als ik ga interviewen... dan wil ik doen alsof ze het verhaal... nog een keer als een soort stoer verhaal... aan mij in de kroeg gaan vertellen, zeg maar. Yeah. Dat moet een beetje de sfeer van de documentaire worden. En nou ja, het is niet helemaal aan mij, om, aan mij te oordelen... maar ik denk dat het redelijk gelukt is. En, en, en, nou ja, dat die, zal die, wel, want je hebt die, die prijs in ieder geval. Ja, blijven, want ja, Frans zijn ja, het misschien ja. goed om te zeggen... de eigenaar van FC Utrecht. Ja, ja. Goed, maar nu even terug naar, naar dit verhaal. Want ja. uh, Wouter Ruberg, je vertelde net... van, het, het, het, ik had, was er een hele tijd niet mee bezig geweest. Um, en dan ga je het verhaal opeens vertellen. En, en je hebt ook iets verteld in die documentaire... wat jij, tenminste dat zei je daarbij... Uh, nog nooit aan iemand verteld had. Nou, ik heb sowieso uh, heel weinig daarover verteld. Omdat, uh, ja, je, je kunt daar bijna niet uh, rationeel over praten. Het zijn vooral de emoties die uh, erbij die, uh, een rol spelen. Maar uh, dat fragment wat je bedoelt is waarschijnlijk van die mevrouw. Hè? Dat heeft me uh, vele jaren achtervolgd. Ja. Dat was een mevrouw die zat uh, bekneld vanaf de middel en die vroeg mij uh, te helpen. Die zat in dezelfde coupé als je? Nee, nee dat was buiten. Dat was okay. het uh, de, de, de, de treinstel wat uh, uh, vanuit Utrecht uh, okay. kwam. En die mevrouw, die, uh, daarvan zag je in de mimiek dat dat, dat, dat, dat gewoon niet goed zat. Iets wat heel erg en die. Zie je dat dan als jongen van 19? Uh, ja, ja, ja, je voelt dat. Heel wit gezicht. En... Uh, ja, ze keek me ook heel indringend aan en ze vroeg om te helpen. Ja, dus om twee treinstellen dakpansgewijs bovenop. Dus ja, die kun je niet uh, verzetten. Dus ik ben bij die mevrouw gaan zitten om met de bedoeling om met haar in, in gesprek te komen, om ook uh, ja om ze niet te zorgen dat ze uh, zeg maar uh, bewusteloos raakt of, uh, maar goed, dat speelde door mijn hoofd. Maar die mevrouw die had helemaal geen zin. Die zei van, van, help me, help me. Ja, en toen had ik uh, iets... Uh, had ik zei van, nou, ik ga hulp halen. Ja, ik ben eigenlijk ben ik ervan weggelopen. En dat beeld, dat, dat heb ik nog heel veel jaren teruggekregen. Weet je nog waarom dat niet gebeurd is dan? Waarom er geen, geen hulp gehaald is? Nou ja, ik kon wel hulp halen, maar niemand kon daar iets aan doen. Ja. Ik ben er later nog. Uh, ik heb van andere mensen wel aangegeven. dat ligt er nog een mevrouw Maar ja, ja, er liggen er zoveel mensen lagen daar. Dus, uh, en dat was dan een stuk lopen. Ik ben wel later ben ik teruggegaan. Uh, eigenlijk uh, om te kijken hoe de situatie toen was. Toen zat er een priester bij. En toen, nou, toen had ik het gevoel van. nou, dan zie je in ieder geval. is er iemand bij. Ja. En dat verhaal, ja, dat, dat is ook niet zo leuk om te vertellen. Het geeft ook iets. Ik ben er van weggelopen. Dat is ook uh, een gevoel van. Uh, ja, nou eerst het gevoel van, uh, hoe zeg je dat, uh, schuldgevoel, denk ja, ik. Ik denk dat ja. het best met een schuldgevoel is uh, te vergelijken. Maar dat merk ik met alle, alle uh, <coughs> mensen die ik geïnterviewd heb. Uh, ik heb vijf mensen geïnterviewd. En allemaal hebben ze een soort punt in, in de documentaire, of in in, in hun verhaal, wat, uh, ja, waar ze keuzes moesten maken eigenlijk, die ze niet wilden maken die dag. Dat is een beetje wat het is. En dat vond ik eigenlijk, bij iedereen kwam ik tot dat punt punt uiteindelijk. dat je Die, die ramp brengt ze in een situatie waar je niet wil zijn... en dan moet je dingen doen die je niet wil ja. Ja. kiezen... die je nooit ja, eigenlijk wil meemaken, zoiets. Maar ik denk ook dat... Uh, dat is wat mij uh, is opgevallen... dat je die beelden die je ziet, die zijn afschuwelijk. Het zijn verminkte lichamen. En dat, uh, dat de eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd werd... Uh, uh, is dat chockerend. Maar op een gegeven moment zit er toch een mechanisme in je... waardoor je dingen die je ziet dat het gevoel weg, uh, weggedrukt wordt... waardoor je wel dingen kunt doen die gedaan moeten worden. Mm -hmm. Als je daar constant bij stilstaat... met de emotie van wat je ziet, dan kun je ook niet handelen. Je bedoelt op dat moment zelf? Op het moment zelf. Want er zit ook een, een, een, een brandweerman van, ja. van destijds... een vrijwillige brandweerman uh, in de documentaire... en die vertelde over een chirurg. Ja, Dijkstra? Dijkstra. Dijkstra, ja. ja. En die moest ook allerlei keuzes maken. Want hij, want hij vertelde van, ja, als mensen vastzaten, dan, dan zei de chirurg... we lopen door, want hier kunnen we toch niks aan doen. Ja. ja nou, ongelooflijk. Ja. En dan kijken die mensen je aan en die willen hulp. En dat zegt hij ook. En dan, en dan kijken mensen me aan die vragen om hulp. En dan moet je iemand laten liggen. Uh, om, ja, je kan beter die ander helpen, want die is waarschijnlijk beter te helpen. Maar die mevrouw die blijft dan naar je gillen. En, ja, uh, dat... Ja... Uh, <laughs> Ja, ja dat het, is een, de, de, het is een duivels dilemma. Ach, ja, ja in feite, maar die heeft iedereen die dag volgens ja. mij... Volgens iedereen heeft allemaal een moment. Tenminste, de mensen die ik gesproken heb... zijn veel van dat soort situaties geweest... die je gewoon ja. Ja, om kwart over negen op een maandagochtend niet wil uh, nou ja, in terechtkomen. Nee. nee, daar ja. heeft ja. ook niemand om. En, gevraagd en hoe is dat eigenlijk ja. voor jou geweest? Want, want je hebt dan veel van die mensen gesproken... veel van dit soort ja. verhalen gehoord. Dat ja. overkomt jou ook niet elke dag natuurlijk. Nee, en wat me het meest opviel eigenlijk, was dat... Uh, ik heb ongeveer twintig mensen of zo gesproken... die in, in die trein en van direct betrokkenen. En aan de telefoon of waar dan ook... de meesten binnen een paar minuten zijn hevig geëmotioneerd. Nu nog, na vijftig ja. jaar. D dat vond ik heel bijzonder, dat na vijftig jaar... dat nog zo aan de oppervlakte zit en nog zo... Nou ja, ik, ik, de details ja. waarmee je alles kan vertellen, dat is, is, is een... Maar ik denk dat het ook komt door het tijdsbeeld. Uh, als op dit moment, als er tegenwoordig uh, een ramp plaatsvindt van enige omvang... dan is er uh, slachtofferhulp. Mm -hmm. dan, is er, uh, uh, dan wordt er heel veel aan de nazorg gedaan. Mm -hmm. En dat was in de tijd, uh, was, dat, was helemaal geen sprake van. Uh, dus ik denk dat heel veel uh, emotie die destijds... Uh, uh, je opgedaan hebt, dat die min of ja. meer opgesloten zijn en eigenlijk nooit ruimte hebben gekregen om dat te verwerken. En Althans... is dat nu na 50 jaar denk je dan een... iets nou, dat zou mensen een nu rust, meer rust hebben en gepensioneerd zijn en weet ik veel meer tijd hebben om over nou, na te denken dat dat, dat, het dan, dat dan meer zou kunnen, ja. naar boven komt. Ja. ja, maar dat zou kunnen. Maar ik denk ook dat het uh, iets is dat er vroeger geen aandacht aan besteed werd. Als je vroeger daar meer aandacht aan zou besteden... aan de verwerking van datgene wat je gezien hebt... zou je er op latere leeftijd denk ik veel minder, minder. last van hebben gehad. Ja, want die, die brandweerman waar we het net over hadden... die kreeg van de huisarts, geloof ik, in, in Woerden. Ja. kreeg hij een slaappilletje en zijn vrouw had er ook aan gedacht. Dus die had twee ja. slaappilletjes en een halve liter Genever. Ja. <laughs> en daar ja. moest hij het mee doen. Ja, en dat, dat was het ook. Ja. En daarna is het dus, want u, u, jij bent ook nooit meer benaderd. Maar ik heb dus. heel veel mensen gesproken die er nooit meer over gehad hebben en nooit meer over gesproken hebben. Want hoe is dat dan? Weet je, had je toen een vriendin en, of ja. de, je partner van de vrouw waar je mee getrouwd bent, dat, was die er toen al? Ja, ja. ja, mijn huidige vrouw was toen mijn, mijn vriendin. Uh, mijn verkering. En uh, ja, dat, die was toen uh, wel in beeld, ja. Maar, maar met haar heb je er ook niet veel over gesproken? Nee, nee. Ja, nou ja, goed, ik heb wel gesproken dat het erg was. En uh, zij heeft ook al die beelden gezien. En de krantenknipsels, uh, ik heb die wel, wel bewaard. Ja, maar ik, ik heb het verhaal ook verteld dat dit nu, uh, uh, zeg maar, de aandacht is aan mijn broer. En die vertelde ook van, ja, maar wij vroegen vroeger ook aan jou uh, hoe dat was. En toen vertelde je, je kon er niet over praten. Uh, ja, dat. De, ik, zou dat, ik kan me dat niet meer herinneren, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Omdat het, je kunt toch niet overbrengen aan het ander wat je daar gezien hebt. Maar dat verhaal van die mevrouw, ja? wat je net vertelde... en wat je in de documentaire voor het eerst verteld hebt... heeft dat dan niet als een last op je schouders gelegen... en dat je dacht, van, ik moet dat eens een keer vertellen nou, aan mijn vrouw, aan mijn kinderen? Nou, zo, zwaar, nou, zo zwaar is dat ook niet geweest. Nee? Nee. Ik heb het wel iedere keer, iedere keer weer terug, teruggezien. Nou, je stelde wel dat als het iets terugkwam van de ramp, dat dat, dat vooral dat beeld ja, was, Ja, dat toch? beeld kwam dan voornamelijk uh, ja. Uh, ja, heel uh, prominent naar voren, ja. Ja. ja. ja, dat klopt wel. Is het dan toch in een zekere zin ook een opluchting dat het nu verteld is? Ja, misschien ook wel. Misschien helpt het ook wel bij het verwerken. Ik denk dat de manier, de, de manier waarop ik er nu over kan praten... is wat, wat afstandelijker dan, uh, dan twee maanden geleden. Ik denk dat het ook al komt door dat je daar ook... Uh, ja, niet dagelijks, maar toch wel veel mee bezig bent. Ja. Had misschien toen gemoeten. Wat zei je? Had misschien toen ben ja. Maar ja. Ah. ja, toen waren ze daar niet mee nee. bezig, kennelijk. Nou, ik heb wel met de NS vroeger nog contact gehad. Maar dan ging het over de materiële ja. schade. Die, die zei... Uh, ja, daar ging het eigenlijk over. Over de trein? Treinen? Nee, nee, over, de, nee over de treinramp. Over je bagage. Ja, dat snap ja. ik maar. Oh, ja, oh, nee, ja. niet je bagage. Nee, maar goed, ik, ik was daarna uh, De dag erop kon ik niet meer uit bed komen. Er was helemaal uh, andere potten uh, waren. Ja, ik heb daar veel gelopen met mensen, met brancaars. En de ondergrond was niet helemaal vlak, dus je uh, liep scheef. En uh, nou, daar uh, ik ben ik wel voor ik dag naar mijn werk gegaan. En zei hij, jij moet naar de EOPO, want dat, dat zit niet goed bij jou. Toen zijn er foto's gemaakt en uh, daar was uh, niks gebroken. Ik moest gewoon een paar dagen rusten. Dat was een spierenzaak. En zij vertelde mij, je moet je melden bij de NS. Uh, en, uh, dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben bij de medische dienst geweest en die hebben uh, toen... Is er een verklaring verstrekt dat als ik ooit uh, zeg maar iets aan mijn rug of aan mijn bewegingsapparaat uh, ja. uh, wat uh, te herleiden is tot die treinramp... dat ik dan bij de NS uh, daar uh, beroep kan doen op... Uh, maar niet beroep. aan je hoofd? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja, ik, ik ga even die microfoon een klein ja. beetje anders zetten. Want... Ja. We moeten nu allemaal naar elkaar kijken, dus af ja. en toe dan, uh, is het lastig om erin te praten. Maar uh, probeer... Ik ja. uh, we gaan even naar wat muziek luisteren, want je hebt ja. muziek meegenomen die ook in de documentaire zit. Uh, ja, Apex Twin. Ja, ik vond het toch wel. Ik, met dit melodiekje, dat zit eigenlijk voornamelijk in die documentaire, komt het pakje terug. En elke keer als ik naar luister zie ik een soort uh, trein ontsporen. Ik weet niet waarom. En daarom dat, vond ik het mooi muziek. Ook al daarvoor? Of, uh? nu, nou nu. ja, iets wat uit de, uit de rails loopt, dacht ik er altijd bij. Maar toen ik het over de treinramp ging hebben, dacht ik, oh, dat is, dat is het muziekje wat ik moet hebben. En vast ook. <laughs> van, van wie is ja. het? Apex Twin. Apex Twin. Muziek uit de documentaire die aanstaande zondag wordt uitgezonden... vanaf kwart over zeven ochtends op RTV Utrecht. En ja. om vijf voor zeven s avonds bij Max. Op Max, Nederland 2. Op Nederland 2, uh, omhoog Max moet je zeggen. En uh, uh, bij RTV Utrecht gaat het de hele dag door, hè? Komt het ja. dan één keer per uur? Ja, om het, uh, op het kwartier wordt het telkens gehaald. Nou, en uh, hoe heet hij eigenlijk? Het Want... zijn een ramparmelen. Prachtig, Dat <laughs> zegt het <laughs> helemaal? Ja, je zou nog andere titels kunnen verzinnen. Ik weet niet... Uh, weet niet. In een grappige bui dacht ik nog enkeltje Harmelen... maar dat, dat vond ik niet meer Dat Het is vast. een beetje <laughs> luguber, ja. Erwin Raasveld, de documentairemaker en Wouter Ruberg... zijn vannacht te gast in Casa Luna. En um, Wouter, we hadden het er net over dat... Nou ja, de begeleiding was toen niet zo best... Um, met nou ja, en deze... je, je miste dat niet, omdat dat niet, uh, en... niet gebruikelijk was. Ik heb het uh, ook niet gemist, omdat dat... Ja, dat paste toen niet in... Uh, in uh... Maar het is ook wel dat mensen volgens mij, dat heb ik begrepen tenminste... niet in die tijd veel over hun emoties praten. Nee, uh, dat sowieso mensen, niet. Misschien ben er niet bij geweest, maar dat is wat iedereen me vertelt. Ja. En dus is dat dus hoorde zo... gewoon niet. Ja, dat, en, en dat het dus, dus een soort vreemde... Er zitten allemaal vreemde mensen met elkaar in een trein... en die komen allemaal samen en dan is er een ongeluk... En dan gaat iedereen weer terug naar zijn eigen leven. En ja. dan allemaal apart gaan ze dat dan een beetje verwerken. Of ja. niet? Of, wel. of met hun eigen Er familie is ook weinig in. over gesproken. Want het ik, ik, zat ook niet echt in mijn systeem, deze treinramp. Het is de grootste ramp, uh, treinramp, althans uit de Nederlandse geschiedenis. Nou, ik zal het nog één keer zeggen: 93 doden, 54 gewonden. Wat ik trouwens een hele gekke verhouding vind. Want normaal zou je zeggen: meer gewonden ja. en minder doden. Dus ja. het is. Maar wat is gewond? Ja, ik, wanneer ben je gewond? Ja, zo ga je iets hebt. Was nee. hij gewond of niet? Nee, ik was niet gewond. Nee. Niet meegeteld in ieder geval? Nee, nee, maar... nee, nee absoluut niet. Maar, maar, de, maar er is dus zeg maar, in het hele land niet veel over die ramp gesproken. In ja. ieder geval de laatste tijd niet. En er komt ook nu pas een monument. Dat wordt dan uh, aanstaande zondag om twee uur... dat is op de plek waar die ramp gebeurd is... door uh, Pieter van Vollenhoven ja. uh, onthuld. Is dat belangrijk? Ja, ik heb zelf heb ik daar niet zo'n uh, behoefte aan gehad om daar nog een gedenkteken te hebben. Ik ben ook overlevende, maar ik kan me heel goed voorstellen voor nabestaanden dat er een plek is waar je naartoe kunt. En Ik denk dat dat een functie heeft, maar dat is een functie die uh, als je kijkt naar de geschiedenis. Maar als ik nu in de, zoals eerder gezegd, uh, is er heel veel belangstelling. Maar op dit moment uh, zou het precies hetzelfde kunnen gebeuren. En ik denk dat daar een monument uh, ook goed voor is, dat uh, er aandacht uh, aan besteed wordt, dat de veiligheid op het spoor, dat het ook hele ten dagen nog niet uh, optimaal is. Ja, daar stond gisteren in de Volkskrant uh, ja, uitgebreid, uh, ja. uh, een paar artikelen vonden daar zelfs over. Dat gaat dan over het automatische treinbeïnvloedingssysteem, dat is kort na die ramp in Harmelen uh, uh, in ingevoerd. En dat systeem hebben we nu nog steeds, 50 jaar later. Ja. In de, nou schijnt er, ik ben er niet heel goed in, maar een ERM-NTS-systeem ja. te zijn. Een Europees ja. beveiligingssysteem wat veel beter is. Nou, maar, ja. Niet? Nou, ja, zeg, ja. Ja, ja. zeg jij het eigenlijk ja. maar. Ja. Heb, heb je hebt nee. ja. nee. ja, ja, met Van, van, niet... van Vollehoven gesproken in ieder ja, geval. Ja, die vertelde me dat dat... Uh, ja. Dat dat niet <laughs> veel beter is? Nou ja, of dat, of het uh, atb twee uh, vervolg op, op vervolgsysteem, dat dat zou eigenlijk even goed genoeg zijn, heb ik begrepen van hem. Maar nu is het zo dat omdat er, als ik, Brussel wil iets en er is een nieuw systeem, maar omdat niemand beslist, komt er nu niks al sinds 1988. Ja. Er ligt eigenlijk oude systeem sinds wat er toen na Hamel is neergelegd, dat ligt er nog steeds. Ja, en de, en ik, in dat systeem zitten nog zoveel fouten, schijnbaar tenminste. Ik praat nu een beetje Pieter van Vollen over, nou ik weet niet of dat mag. Voor mij wel. Oké. Okay. Uh, en, die, en die zei van, nou ja, dat is dus een, een systeem met fouten erin. Dus waarom zouden we dat niet vervangen? Waarom doen we daar niks mee? Niet weer iets, uh, zitten we te wachten op een nieuw iets en komt er dan pas weer geld? Of hoe, uh, hoe ja, zit dat eigenlijk? Want uh, Om daar nog heel even op in te gaan, als de trein zachter dan 40... Want het is een systeem, kijk, toen in de tijd van, van de ramp uh, in Harmelen... Als de, als de machinist niks zag, dan reed hij gewoon door. En dan was er niks uh, dat, dan dat, dan dat dan hem rood, tegenhield. Als je rood zijn ja. ja. reed, dan was het, ja. uh, kon een menselijke fout ontstaan. Het ATB-systeem is dat als hij door rood rijdt... Dan, dan gaat alsnog de trein vanzelf stoppen. Ja, behalve als je zachter al dan 40 rijdt... of ja. als de machinist al een beetje, ja, een beetje zelf aan het rennen uh, is. Ja, dat is in het huidige systeem. Ja. Ja, dus dat is geen waterdicht systeem. Ja. En dat is er al 50 jaar. En nou, dan hebben we ook nog de, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die heeft dan twaalf uh, maanden geleden een rapport geschreven... Ja. En daarin hebben ze gezegd van, er moet snel wat veranderen. Daar geven jullie een jaar de tijd voor, maar minister Schultz en de ProRail en de NS hebben daar niets mee gedaan. We doen al sinds 1988 zo'n rapport. en dan weer telkens het aankaart. En nu is Harmelen merk je is weer een soort nieuwe lobbymoment, denk ik, voor omdat we hier hebben. Hamilton... Ja. En, en Wouter, jij zegt eigenlijk dat dat dat vind ik veel belangrijker dan zo'n monument. En misschien kan een monument daar wel bij helpen. Ja. Nou, wat ik bedoel is dat het in ieder geval een gedenkteken is waar. Nabestaanden daar uh, uh, een plek hebben om dat uh, nog een keer te herdenken. Maar tegelijkertijd ook een, uh, een, een herinnering aan, uh, aan die treinramp. In die zin dat er ook uh, ja, de veiligheid op het spoor... Uh, en dat het nog een keer kan gebeuren. Het idee alleen al dat het nog een keer kan gebeuren, dat, uh, dat zou eigenlijk niet moeten. Nee, dat zal zeker niet moeten. Maar het is wel zo, dat er, ik geloof dat er paar honderd treinen per jaar nog door, door zo'n sein heen rijden. Dat en dat de kranten, er de afgelopen ja, ja. tien jaar nog dertig botsingen geweest zijn. het zijn allemaal veel kleiner natuurlijk dan... En bijna ongelukken Ja, bijna ongelukken, dan ja. toen. ja Dus dat, dat is wel gek. Maar ja, dat zullen we hier alle drie wel vinden. Dus maar de vraag. <laughs> ja. of, uh, en Van Vollenhoofd, wat, wat, wat zei hij daar verder van? Is die... Het was wel want, leuk want hij meneer, was voorzitter van die onderzoeksraad. He? Het was wel leuk om meneer Van Vollenhoven te interviewen. Dat moet ik wel zeggen. Ik had nog nooit iemand zo'n koninklijk huis geïnterviewd. En ik wilde heel graag hem interviewen. Het was, uh, want hij is degene die het monument aankomende zondag ook opent. En hij is die veiligheidsraad en dat slachtofferhulp gedoet. Dus ik dacht, nou, dat is de man die ik moet hebben. Dus was twee maanden bezig geweest omdat, uh, met de RVD en de weet ik veel wat allemaal. Te en, en ze wilden maar niet. En uh, toen was hem gesproken en hij zag er wel Willem tegenover. Bla bla bla. Maar toen was hij net mijn, mijn deadline een beetje verstreken. En uh, toen zat ik op een dag met mijn moeder aan de telefoon. En uh, zo een beetje over onze kindjes te babbelen, bla, bla bla bla En ineens, prr, prr, ging uh. de andere telefoon. Met Pieter van Vollenhoven. Hij belde zelf. Ja. ja, dan zei ik, mam, ik bel zo terug. <laughs> <laughs> en dat begreep ze later wel. En toen wel. zei hij, bent u die dwingeland die mij wil spreken? Zegt u het maar. <laughs> en toen zei hij ja voor het interview. Dat was wel, uh, ja. Dat was leuk. Ja, als je, want je, hebt, je net, ik heb twintig mensen ongeveer gesproken die bij die ramp ja. betrokken waren. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Uh, nou, eigenlijk was ik in, vorig jaar juni al begonnen met mensen bellen uh, en gaan vooronderzoeken. En in, uh, in november ben ik gaan filmen. En, en is er dan een verhaal dat er voor jou het meeste uitspringt? Mm, nou ja, ik had, was heel blij met... De of De research is eigenlijk heel moeilijk in dit geval. Want ja, er is geen overlevende lijst, zeg maar. Nee. In zo'n trein. Dus ik heb heel lang moeten zoeken via namen in kranten en Google. En, en weet ik veel allemaal, de meest bizarre dingen uh, moest ik om, om mensen te vinden. Ja. Uiteindelijk had ik via bijvoorbeeld één iemand had ik een naam gevonden. En daar had ik de man van gevonden. En toen op Google schijnen er mensen te zijn die graven fotograferen. Dat oh. wist ik ook niet. En toen zag ik dat graf van die man. Dus toen wist ik waar die man lag begraven. En toen uiteindelijk de begrafenisondernemer gebeld. En die zei me van nou, ik kan nu het nummer niet geven. Maar ze woont daar en daar. Dat mocht niet dat dat wel maar ik, nee, ik zei van ah, maar kunt dan zeggen waar ze woont. Okay, in Hoek van Holland. Uh, dus toen ben ik in Hoek van Holland ben ik maar bejaarden te huizen gaan bellen. En toen heb ik uiteindelijk die mevrouw gevonden. <laughs> en dat was wel een bijzonder verhaal. Want zij... Nou ja, is, ik kan er wel heel lang over vertellen hoor. Maar zij uiteindelijk uh, zit zij niet in de documentaire. Omdat zij, uh, zo, uh, het, het verhaal haar zo aangreep uiteindelijk. Dat zij is, uh, ze kreeg uh, zo'n hoge bloeddruk. Dat een dag voor de interviews uh, is ze opgenomen in het ziekenhuis met een beroerte. Uh, nou, dat en dat kwam door, doordat dit allemaal weer opgewerkt. Omdat het haar bij haar zoveel nog, nog deed eigenlijk. Uh, en daar was ik wel een beetje van geschrokken eigenlijk. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. <laughs> en, het klinkt heel stom, maar dan heb je crash... en dan over praten raak je door in het ziekenhuis. Dat voelde nogal... Uh, en, en is dat, door... dat wel goed gekomen weer? Uh, ze lag nou ja, bloed, de laatste he? keer dat ja. ik haar zoon sprak nog steeds in het ziekenhuis. Ik weet niet Jeetje. hoe het nu uh, met haar gaat. Ze komt ook niet op de, op de opening week. En wat had die mevrouw meegemaakt? Hoor? Die was er zelf bij? Die van? zat zelf of... met haar man in de trein. En die uh, is zwaar gewond uitgekomen. En die werd uiteindelijk uh, is die, uh, in, in, een, in een huis getild... Uh, naar een huis gebracht. En ik had een mevrouw gevonden bij wie, die in huis was bij wie zij in huis was gebracht. Dus ik dacht, dat is een mooi verhaal voor de documentaire. En haar man was toen al overleden? Nee, die was toen. Die was daar ook bij. Ja. Uh, dus samen waren ze naar dat huis gebracht. En, uh, en uiteindelijk zijn ze dan gewond afgevoerd. Maar die mevrouw bij wie ze in huis was gebracht, had ik gevonden. En die hadden, wil, wilde graag contact weer met die mevrouw hebben... die daar binnen werd gebracht. Ja. Dus ik dacht, dat is voor de documentaire een prachtig verhaal. Een soort reunie, een soort uh, kijken hoe dat na 50 jaar is gegaan. Ja, dat, dat is dus uiteindelijk niet, uh, ja. heeft het niet gehaald. Want dat is natuurlijk sowieso, je hebt met, met allemaal mensen te maken. Kijk, Wouter Ruber, die was 19, dus die is nu nog relatief jong. Mm -hmm. Maar het is heel, ja, het zijn natuurlijk al heel veel mensen overleden ja. überhaupt die in die, die trein. Ja, zitten. want toen ik vanaf juni research ging doen en die ging in november draaien, had één iemand al een hartaanval gehad ondertussen. En iemand was nog heel erg ziek geworden. Dus ja, het, is ook inderdaad, het zijn allemaal mensen van 70, 80 jaar, dus dat moet ja. een beetje opschieten misschien. En, en al die mensen. En dat vind ik trouwens ook wel mooi dat als ik dat nog heel even. Erg... Ja? Uh, van de documentaire zoals die nu is, ik denk om het een beetje pretentieus te vertellen: van het is nu nog één keer, kan het helemaal mooi verteld worden? Of nog één keer, is het een mooie tijd om nu, dat, na 50 jaar, dat verhaal nog een keer goed te vertellen? En dat vond ik wel het mooie van, de, uh, van het maken ervan: dat het eigenlijk een soort um, audiovisueel monument nog even is. Ja. Is dat uh, voor jou dan ook een soort missie? Nou, dat vond ik, ik vond het wel bijzonder om die verhalen dan nog een keer zo op te tekenen en zo uh, dat verhaal nog een keer te vertellen. En om die mensen Ook omdat het, het uh, zover ik weet, tenminste na op kunnen gaan, niet veel zo uitgebreid verteld is de afgelopen jaren. Ja, in, als je op YouTube de... gaat kijken, dan kom je heel vaak het Polygoonsjournaal tegen, ja. waar wij de uitzending ook mee begonnen. En dan gaat het vaak heel over technische dingen vaak. Ja. Um, altijd het ATB-systeem. Ja. En, en vaak hoor je toch de slachtoffers en de mensen die direct betrokken zijn. Heb ik, nou ja. Ja, ik zag even, een filmpje met de zoon van een van die machinisten. Die man die in, ja. in Rotterdam vertrokken Victor, was. Ja. Ja. Ja. die daar ook een boek over geschreven had. Her, uh, heb, heb jij, Wouter, uh, nog contact gehad? Want jij was toen met twee vrienden, geloof ik. Hè? Nee, ik was, we waren met z'n tweeën. Oh, maar met z'n uh, tweeën vriend. vriend. Ja, het was datzelfde jaar dat ik uh, in militaire dienst ging. En ik heb zelfs het contact met die, uh, ja, met die schoolvriend van mij... is daarna ook verloren. En dat heb ik eigenlijk uh, nog wel het werk gesteld... tegenwoordig via internet. Uh, maar dat is me toch ook niet gelukt. En dat is, uh, ja... Daar heb ik het ook nooit mee, mee doorgepraat. He, heeft dat daarmee te maken, of niet? Weet je nou, niet? Nou, ik denk het niet. Want op de, op de plaats van de ramp... Uh, toen uh, hebben we elkaar ook niet steeds bij elkaar geweest. We waren ook op een andere, andere plaats. Want je gaat allemaal doen wat je kunt? Ja, ja, in het begin in ieder geval wel. Vooral mensen die op, uit, op eigen kracht uit die uh, terrein konden komen... die waren er ook. En die probeert je ondersteunen... met, uh, met uh, ja, uit die puinhoop uh, ja. te komen... En ja, op een gegeven moment waren er allemaal bronkaars. Uh, ineens kwamen ze uh, helemaal uit het niets. En er werden, ja, aanvankelijk werden ze langs de kant neergelegd. En later werden die mensen vervoerd naar de eerstvolgende uh, overgang. Er waren twee overgangen. De eerste overgang werden al die mensen neergelegd. Maar op een gegeven moment waren er uh, op dat uh, terrein zoveel mensen... dat we op een gegeven moment elkaar tegenkwamen. Hadden we iets van, ja, wij, uh, hoe, wij kunnen hier eigenlijk niks meer doen. En toen zijn we naar de de café uh, gegaan. De Putkop. En daar hebben we ja, geprobeerd... om uh, ja, naar binnen te komen. Maar het was daar heel erg warm en uh, rokerig. En bij de telefoon verdrongen mensen zich om op te bellen. Dus we zijn we eigenlijk buiten. zijn we gaan staan. En wachten op de dingen die, uh, die gingen gebeuren. En uh, nou ja, toevallig kwam er een taxi uh, aanrijden. Die, ja, die, die had uh, uh, meneer Lohman... de directeur van de NS gebracht. En die vroeg of ze mensen naar Amsterdam wilden. Nou, ja, wij hadden... Niet zo erg veel zin meer om naar Amsterdam te gaan. Maar ja, we waren op, daar weg. dus we bedachte van, nou stap in. En die heeft ons bij de rij afgezet. Waar ze op origineel naartoe wilden gaan? Dus naar de horecava? Ja, ik ja. wilde naar de horecava, ja. En daar ben je uiteindelijk nog naartoe gegaan? De we zijn er naartoe gegaan. Ja, ja uh, die taxchauffeur heeft ons afgezet. Dus er ging ook nog een journalist mee. Uh, later uh, met internet opgespoord uh, blijkt dat Frans uh, duister geweest is zijn die is twee jaar geleden overleden en uh, die heeft dat verhaal van ons opgetekend en dat hebben we zeg maar 45 jaar later heb ik dat verhaal gelezen in uh, ja, de do in een documentatie uh, ja. die ik toen uh, tegenkwam. Hey, heb je nog enig idee hoe lang je daar geweest bent? Hoe laat je met die ja, taxi Ik denk nou? dat ik dat zal. Uh, ik denk dat we rond het middaguur in Amsterdam waren. Ik denk tot half twaalf denk ik dat we daar geweest zijn. Ja. Ja. En, en er zijn dus geen, geen mensen die je later nog teruggezien hebt... die daar ook bij geweest zijn? Dat, dat was ook niet in die tijd? Je nee, zocht elkaar nee, niet op? Nee, dat nee. Heeft... nee. Nou, ik woonde in Rotterdam. Heel veel mensen die daar op uh, de plaats van het ongeluk waren... waren mensen uit de buurt. Ja, die, die ken ik sowieso niet. Nee. Huh. Hey, hoe, kun je aangeven hoe, hoe groot deze of welke rol deze ramp in de rest van je leven gespeeld heeft? Nou... Het heeft niet echt een, een dominante rol gespeeld. Ik, ik vertel net dat ik in dat jaar in, in militaire dienst ging. De, uit militaire diensten, ja, dan ga je toch een beetje carrière uh, kijken wat je met je leven aangaat. Uh, uh, ik had toen verkering. we zijn toen ook getrouwd in, in 64, Ik kom kinderen. Ja, en dan gaat het leven gaat gewoon, dat gaat leven gaat zijn gang. En dan heb ik eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer aan teruggedracht. Het is gewoon uh, toegedekt. Ja. En er zijn wel bepaalde momenten dat het dan in één keer uh, soms uh, ja, zonder dat je daar uh, invloed op hebt, dat je daarmee geconfronteerd wordt. En dan, ja, dan uh, voel je die emotie weer van, uh, van toen. Ja. Maar jouw vrouw en kinderen gaan straks kijken naar die documentaire. Ja, dat En die horen allemaal van. dingen die ze helemaal nog niet weten. Nou, ze weten wel dat ik in die trein gezeten heb. Maar ik heb toch niet uh, zeg maar alle details verteld in die documentaire, hoop ik. <laughs> nou. Uh, uh, nou ja, goed. Ik, ik, ik, het is zo moeilijk om details. Het gaat er niet om de details. Het hmm. gaat om. Uh, ja, om, om, de, om maar soms, soms impact gaat het impact van zijn soms man. gaat het wel om details. Want die brandweerman, om daar nog maar even op terug te komen. Die vertelde dat er een man was en die had een probleem met zijn hoed. En dan ja. <laughs> bleef hij maar over dus had een deuk in of zo. Of, nou, hij was hem kwijt, misschien wel. En die bleef er maar over doorgaan. Ja. En, we hebben dat... nog wel meer verhalen van mensen die daar heel verward hebben rondgelopen en op zoek waren naar, de naar hun bagage. Weet je liep ja. dan Liepen mensen schillend ja. naast zeggen en dan gingen ze hun bagage halen en zo. En ze, ja. maar, maar het moet toch ook een heel surrealistische omgeving zijn geweest. Ja, als je dat de... was het ook. Maar het probleem was ook. Je... Je weet toch niet wat je dan. Ja. Een priester was er. Verschillende priesters waren daar. En die ging dan uh, in het documentaire al nou verteld, ja. die ene man ja, die, die ging dan vragen van uh, kan ik u helpen? Toen was de een katholiek. De stand, een ja. ja, en toen ja. zei, nou dan kan ik u niet helpen, dan ga ik weer door. De, de heel gekke. Ja. reageert er ook niet normaal in, ja, denk zo, ik. Ja. Ja. En want, want, nog heel even: ben jij mensen tegengekomen voor wie het wel. Uh, in wiens leven het wel een rol is blijven spelen, die ramp? Die daar wel veel. Ja, last nou, zoals die mevrouw die ik net vertelde. Die, uh, de, de, die een beroerte kreeg. Die ja, heeft, maar dat is misschien ook na, omdat het nu weer allemaal boven komt. Nee, maar die was ook fysiek. Heeft zij, was heel gewond geweest en kon niet meer werken. Maar wat er natuurlijk ook is, is dat heel veel nabestaanden. Er was dan een, een, een gezin. En die ineens is de man weg, valt weg. Dus als dan. Die, en ik wist bijvoorbeeld van een die zou het een café overnemen. Maar ja, dat gaat niet door. Dus dan, dan blijft een vrouw alleen achter met een paar kinderen. Ja, dat is zo vaak hoe dat. Het zijn heftige dingen natuurlijk. Ja. En voor jou? Hoe ja. bedoel je voor mij? Hoe, hoe is dit nu voor jou? Uh, nou, ik heb er geen nachtmerries van, dat niet. Wat zeg je? Ik heb er geen nachtmerries van, dat niet. Maar nee? ik nee. Maar kan me <laughs> voorstellen. Dat, dat, dat, ik voorstellen. Als ik ernaar kijk, dan, dan, dan ben ik al enorm onder de indruk. Zeker, zeker. Ja. Nee, ik heb wel eens gehad dat ik dacht van... Wow, dit is... Maar, vooral over, maar dan is het eigenlijk dat die, die keuzes maken... dat heeft het meest bijgestaan. Eigenlijk. Dat mensen keuzes moesten maken waarvan je denkt... Daar wil je gewoon nooit voor, voor terechtkomen, zeg maar. Dat vond ik wel bijzonder. Hoe mensen daar dan mee, wat ze ermee doen en wat ze ermee ja, handelen. Nou, je ziet toch ook wel dat mensen dan ook rationele keuzes maken. Als iemand. Ja, het is. Uh... Ontzettend moeilijk om, uh, om, om dat te doen. Maar je kunt beter iemand helpen die nog kans heeft mm. om, om te overleven. Dan iemand uh, helpen die... Is uh, dat ja, de... wat jij net bedoelde met... Eerst uh, zag ik iemand met een afgehakt hoofd... en, en daarna uh, doet het me minder, want ik moest iets ja, doen. Ik, dat, dus dan zag ik het wel liggen, maar dan moest ja, ik iets... Uh, ja. Anders kun je werk niet doen. Ik denk dat nee. er heel veel, dat stel ik me zo voor, mensen die in de ambulance zitten, de meest vreemde, verschrikkelijke dingen tegenkomen. Daar kun je toch niet met gevoel, dan moet je toch iets rationeel handelen. Mm -hmm. Dat is op dat moment uh, belangrijk. Uh, belangrijk ja. en, uh, en dat ja. kun je ook als jongen van 19 dus? Nou, ik heb zelf die keuze niet moeten maken. Waren we, kijk, die keuze kwam pas veel later. Als je mensen echt toen. Uh, toen echt. Uh, uh, die zaak uit elkaar getrokken werd. Uh, ik heb niet niets. Uh, het terrein was onoverzichtelijk. Er waren verschillende kanten. die je niet kunt overzien. Mm -hmm. Ik heb iedere keer mijn fracties. Uh, van. Uh, van, dat, uh, van die uh, plaats des onderheils uh, gezien. Ja. Kijk, het is. Uh, ja, het trein was onoverzichtelijk, laat ik zo zeggen. Ja, begrijp ik. Ik ga even aan de luisteraars vertellen wat we in het tweede uur gaan doen. Want wij gaan zo plaatsmaken voor het hoorspel uh, Het Bureau. En om uh, twee minuten één oh. is Casa Luna er weer. En dan uh, ja, wil ik met, met luisteraars bespreken... of zij misschien herinneringen hebben aan deze ramp in Harmelen vijftig jaar geleden. Uh, misschien zijn er mensen thuis ook die in een van die treinen zaten... Of uh, die erbij waren, die het gezien hebben, die slachtoffers geholpen hebben. Misschien zijn er nabestaanden die, uh, die dit nu horen en die erover willen spreken. Um, maar dat hoeft ook niet per se over die ramp in Harmelen te gaan. Uh, we gaan uh, ook mensen uitnodigen die misschien een andere ramp... of een ernstig ongeluk hebben meegemaakt als slachtoffer of hulpverlener. En dan ben ik benieuwd naar de, de impact die dat natuurlijk toen heeft gehad... maar ook later in het leven. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan naar hashtag Casaluna. Dus hashtag Casaluna. Wij ik u nog even op de uh, nieuwsbrief van uh, Casaluna. Die kunt u vinden via casaluna.ncrv.nl. En als u dit gesprek nog een keer wilt terugluisteren... of uh, nou ja, heeft misschien het begin gemist... u kunt het morgen terugluisteren of podcasten via radio1.nl. En dan uh, nou ja, tot slot ook nog maar even de Facebook-site van uh, Casaluna. Um, wat wordt jouw volgende documentaire eigenlijk? Weet je dat al? Ik heb nog geen idee. Nee, echt niet. Ik weet het niet. Nee, nee. Want je bent ben vast in vaste dienst, toch? Of ja. Bij RTV? ja. Dus we even een paar weken uitrusten. Ja, ja. En, en ga je zondag naar de onthulling? Ja, ja, ja. ja, ja. Zeker. En kijken dus hè, vanaf kwart over zeven op RTV Utrecht. Utrecht. Iedere, kwart, iedere keer om iedere keer kwart over. Ja. En om vijf voor zeven op Nederland 2 bij Omroep Max. Goed, dit was de eerste uur van Kaas Loenen. Wij gaan plaatsmaken voor het hoorspel Het Bureau...